Dat Israël doelen in Libanon blijft aanvallen... bedreigt een mogelijk bestand tussen Iran en de VS. Iran heeft namelijk gezegd dat het geen langdurige bestand wil afspreken... zolang Israël niet stopt met de aanvallen op Hezbollah in Libanon. In Islamabad in Pakistan zijn de gesprekken over het langdurige bestand... tussen Iran en de VS toch aan de gang, melden diverse media uit die landen. Volgens persbureau Reuters heeft de Amerikaanse delegatie... met Iraanse functionarissen gesproken onder toeziend oog van bemiddelaar Pakistan. De Amerikaanse delegatie bestaat onder meer uit vicepresident Vance. Voor Iran zit onder meer de minister van Buitenlandse Zaken aan tafel.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 Er zouden vandaag meerdere Amerikaanse marineschepen door de straat van Hormuz zijn gevaren. Iran sloot de Nauwe Zeestraat aan het begin van de oorlog met de VS en Israël grotendeels af. Omdat een groot deel van de wereldwijde oliebehoefte er doorheen gaat, is de olieprijs flink gestegen. Iran ontkent dat er Amerikaanse marineschepen door de straat van Hormuz zijn gevaren. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en dan vallen er ook wat buien, lokaal met onweer. Het is 15 tot 21 graden.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 Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you. was hij dan, Wally McKee, en had het over Caroline. En uh, ik zou zeggen allemaal, hele middag. Hier is die ondergetekende Fred Heij, en dat allemaal hier bij ZFM. Zandvoort vanaf de Tolweg Dina. En uh, wij zijn erbij tot klokjes van 7 uur. Dit is uh, Patrick van ons. En uh, ja, hij heeft het over als je de berg weer afglijdt.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 Laten we alles lekker gaan Maar je een brandt haak. Dat is toch goud waard Ja, voetstap in de sneeuw klinkt zacht Alsof de tijd op ons twee heeft gewacht Zou je echt niet willen missen met jou Wie zou te zijn we gaan?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 Van vijf tot zeven, vaste prik, de klok tikt, richting zaterdagkik, de week valt weg, jij zet hem uit, hier begint jouw gouden luid, je weekend in een storm. ZANG Laten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 Zo, dat was onze vriend Devin weer een, uh, ja, met uh, de formatiestorm natuurlijk. Uh, en dat allemaal met Jij laat me vliegen. Wij gaan naar uh, Perry Zuidam. En uh, ja, volgende, even kijken. Nee, niet volgende week, maar de week daarna, dan, uh, dan is hij hier uh, aanwezig in de studio. Perry Zuidam en toffe jongens, de party mix. Hallo luisteraars van ZFM Zandvoort. Mijn naam is Perry Zuidam. En ook mijn liedjes hoor je voorbij komen bij Entertainment for You bij Fred Heij. En als we de Na een week van werken staat het weekend voor de deur. We gaan weer even stappen, even lekker uit de scheur. Ik ga met al mijn vrienden dan weer naar ons dan café. En iedereen die zingt daar met ons mee. En dat we de toffe jongens zijn, dat willen we weten. Daarom komen wij, daarom komen wij. En dat we de toffe jongens zijn, dat willen we weten.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 Als we ouder worden eenmaal grijs of toch wat kaal, dan zingen we nog steeds allemaal. En dat we de jongens zijn, dat willen we. Hey dan. toffe jongens, de partymix van Perry Zuid dan. En uh, ja, die is uh, dus hier aanwezig over twee weken. Ja, en uh, dan gaan we hier ook natuurlijk uh, de, ja, de, de partymix uh, natuurlijk uh, flink feestvieren uh, en uh, huishouden hier ook. Oh. En dan uh, gaan alle stoelen aan de kant hier en dan gaan we de polonaise houden en uh, toen maar. Nou ja, hey, um, na het zo'n slappige zwetsen uh, gaan we naar Helene Viesje, Helene Fiche. Ende Zische, Himmel und Herz Ik stand am Fenster, Regen in der Nacht, hab an uns zwei en all die Träume gedacht. Die Straßen glänzen wie unser erstes Licht, als du sagtest, vergiss mich nicht. Dein Lachen klingt nog leise in mir, wie een Lied, dat ik nie verlier. En jede Stunde ohne dich fühlt zich an wie ein Stich. Doch irgendwo zwischen Schmerz und Mut brennt noch immer diese Glut, die mir sagt, ik soll weitergehen, um uns vielleicht neu zu sehen. Zwischen Himmel Doch bleib ich steh, wenn ich Paare im Abendlicht seh. Wir waren so frei wie der Sommerwind, zwei verlorene, glückliche Kind, seine Hand in meiner Festung warm, ein Versprechen in jedem Arm, sag mir, was es nur ein Traum oder wächst aus Asche neuer Raum, denn nirgendwo im Morgen roh. Die Angst, die Hoffnung droht und ich spüre, dass Liebe bleibt, auch wenn sie uns es weißt. <lacht> En wenn ik fall, heb ik mich hoch. Denn je Stimme klingt in mir noch. Vielleicht waren wir niet für immer bestimmt, doch was wir waren, hat uns gestimmt. Ik schieß die Augen, zie dein Gesicht. En plötzlich fürcht ik die Dunkelheit nicht. Denn jede Liebe, die wirklich war, bleibt wie een Leuchten unsichtbaar and Het is in hemel het Helene Fischer, deze schone blonde dame uit de, het Duitsland. En wij gaan verder met Maiko. En uh, ja, het, het maakt niet uit. Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Wat jij nog zegt, het is bij jou toch om het even. Het maakt niet uit wat jij nog zegt, ik heb jou alles gegeven. Het is nu al, oh, al, oh, over en voorbij. Het is nu al, oh, oké, okay, ik ben nu vrij. Zijn, blijf jij nog zijn? Zo, dat was je dan, En hij had het over het maakt niet uit. En ja, onlangs was hij hier nog bij. Zandvoort voor jou. En Steffi Steffi van der Zanden. En, en ze hebben het over mijn lieve schat. Blijf lekker buiten het 7 uur entertainer voor u. Mijn naam is Fred Haag, Goedemiddag. Op jouw manier en staat er altijd als ik je nodig. Jij me weer, telkens de zoveelste keer, dat je mij steeds kunt verleiden. Wij zijn Anita, net. En dit is onze nieuwe single. Hey, ouwe gek! Ga je lekker! Hey, ouwe gek, ga je lekker? Met die jonge meid. Hey, ouwe gek, ga je lekker? Ben je niet een beetje overtuigd? Straks ben je moe en versleten en zij wil nog veel meer. Dan ruilt ze je in voor de en ook dat Zozeer. Dan ruilt ze je in voor een ander en oh dat doet zozeer. Hij heeft die spetter gevonden via het internet. En bij de eerste date al wou hij meteen naar bed. Maar zij wou eerst dineren en dansen heel de nacht. Dat viel een klein beetje tegen, dat had hij niet verwacht. Kijk nou die oude vent, rilde de hele tijd. Hé hey, ouwe gek, ga je lekker, met die jonge meid. Hé hey, ouwe gek, ga je lekker, ben je niet een beetje overtuigd. Straks ben je moe en versleten, en zij wil nog veel meer. Dan ruilt ze je in voor een ander, en oh, dat doet zozeer. Dan ruilt ze je in voor een ander, en oh, dat doet zozeer. Als zij s'morgens gaat joggen, draait hij zich nog geen om. Hij drinkt thee met een beschuitje, zijn muis niet uit een kom. Toch zijn ze samen gaan trouwen. En op het builostfeest stond hij met haar op de dansvloer te zwingen als een beest. Kijk, Kijk nou, die oude vent lult de hele tijd. Ja. Hé, hey, oude gek, ga je lekker met die jonge meid? Hé, hey, ouwe gek, ga je lekker? Ben je niet een de beetje, beetje over Straks ben je moe en versleten en zij wil nog veel meer. Dan ruilt ze je in voor een ander, en o, oh, dat doet zozeer. Dan ruilt ze je in voor een ander, en o, oh, dat doet zozeer. Kijk nou, die oude vent rult de hele tijd. Hé, hey, ouwe gek, ga je lekker met die jonge mens. Hé, hey, ouwe gek, ga je lekker.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 Owe gek, ga Ja, de titel dus. Hé, uh, hey, ouwe gek. En dat allemaal van Anita. En, Ed, en uh, ja, we gaan uh, zo, uh, zo meteen eventjes iemand bellen. En wie dat is, dat hoor je zo. Maar eerst eventjes terug in de tijd. Naar de, de jaren. Ja, wat is het? Eind 70, begin 80. Grease well, Megamix. En Olivia Newton john En ah, John Travolta. A lightning. Lightning, we can freeze the grease, the grease lightning, we can grease, grease lightning, grease lightning. But the. Oh. Oh. Uh, dat was hij dan, de Megamix uh, Grease, de film Grease. En uh, ja, die ging uh, inderdaad in première op 21 september 1978 in Nederland. En natuurlijk was hij uh, ja, al eerder uitgekomen in de Verenigde Staten. Maar ja, toen was, uh, deze, deze muziek was toen al een hit hier met You're the one and the want. Even kijken, wij gaan weer terug naar Nederlandse uh, talige. En dat is Roy Hofman. En uh, zonder een cent ben je geboren. Ja, ik zie me al geboren worden met er zat geld in man. weet het niet mee, dan is het café een plekje om dat te vergeten. Je drinkje verdriet dan heel even weg, al is dat moment maar voor even. Je staat op de bank in het rood, maar ligt dan toch niet in de gond. Maar wie niet van het leven geniet, die waant zich al dood. Zonder de zin bent Nooit iemand gestoken die met zijn centen naar de hemel is gegaan. Dus laat het geld maar lekker dolen, want op je leeft toch maar een keer. Heb je tv niets uitgegeven? Dan zie je morgen dan wel weer. Soms zit het niet mee. Dan is het café, een plekje om dat te vergeten. Je drinkt je verdriet, dan heel even weg. Al is dat moment maar voor even. Je staat op de bank in het dood. Maar ligt dan toch niet in de golf. Maar wie niet van het leven geniet, die waant zich al dood. Zonder de cent ben je geboren, zonder de cent wil je weer gaan. Ik heb nog nooit iemand gesproken I'm Tracy Het dan wel weer. Heb je TV iets uitgegeven? Dat zie je morgen dan wel weer. Zo ja, en dan was die uh, Roy Hofman. En had het over. Zonder een cent ben je geboren. En uh, ja, zo is het. En wij gaan verder met. Uh, ja, Michael Omen.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 Zal je laten zien wat ik bedoel. Echt heel mijn hart spreekt mijn gevoel. Ja, da, da.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 was je dan, Michael Omen, en uh, alleen voor jou hier bij ZFM Zandvoort vanaf de tolweg Tina En aan de telefoon hebben wij niemand minder dan René Bekker. René, een hele goede middag nog. Ja, goedemiddag allemaal. Ja, hoe is het? Nou, helemaal goed eigenlijk. Ja? <laughs> nou. Ja, nee, ik nou, kan niet altijd zes gooien, maar ik zit er vlakbij, denk ik. Nou ja, dat is, dat is mooi toch? Ja hoor, Geen nou ja. reden tot, uh, tot laag eigenlijk. Nou ja, onderweg naar uh, de optreden? Uh, nee, ik ben vanavond, uh, zijn we zijn uitgenodigd voor een, uh, als gast bij de wedstrijd Heracles-Ajax. Aha. En dat, uh... en onderweg naar Andro, we zijn er vlakbij. Dus, uh... en, en dat, uh, dat, dat, dat, dat is, uh, ja, want daar bellen we natuurlijk uh, uh, jou voor. Ja, maar, ja, jij wilt natuurlijk zeggen dat jouw club, maar... Ja. <laughs> <laughs> ja, ik, ben, ik ben een clubmens dat klopt. Ik ja. kom van verenigingen omdat er heel veel gebeurt. Ja. En ik heb in, niet in het bijzonder iets met, uh, met de Heracles of Ajax. Nee, het is meer uh, gewoon een uh, leuke middag, avond en, uh, en ja. zien hoe, hoe het spel daar loopt. Oké, okay. want uh, ja, je bent geen fanatiek uh, clubliefhebber? Ja, ik ben natuurlijk gewoon lokaal, ik ben meer lokaal, natuurlijk ben ik vanuit, je, vanuit, je, vanuit je, je, je geboorte, dat wil ik niet zeggen, maar vanuit die jeugd word je wel eens wat ja. aangemoedigd om Ajax fan te zijn, of, uh, en vooral de, de top 3, natuurlijk altijd PSV, Fijn Ajax, ja, daar ligt mijn volk misschien iets meer bij Ajax, ondanks dat het allemaal niet zo fantastisch gaat, maar goed, ja. dus natuurlijk ben ik, uh, FC Groningen ben ik, zit natuurlijk in je hart, want dat is natuurlijk de provincie waar ik vandaan kom. Ja, en uh, wat, uh, wat mij altijd opvalt bij, bij het voetballen is dat, uh, dat er toch wel een hoop mensen zijn die uh, eigenlijk een beetje meelopen. Want ja, hè, als, als de beste in de, in de pool, uh, ja, dan zijn ze ineens daarvoor, weet je wel. Ja, dat is ook zijn heel veel psv bedoel je, dit jaar. Ja, in plaats als ze gewoon zeggen van ja, uh, we willen een feestje bouwen. Nee hoor, ik, ik, ik, ik, ik laat het niet helemaal afhangen van het resultaat. Het zou mooi zijn als we het goed doen en dat geldt voor mijn lokale club en voor FC Groningen. als regionaal, en provincieclub en dat ja. is wel zo. Maar in ieder geval, kijk, ik ben ook gegroeid met voetbal, maar ik snap het. En zeker daar in, in, in, bij jullie uitzender vanuit Zandvoort is natuurlijk veel, veel voetbalclubs, maar ja. ik ben niet alleen in, tegenwoordig met mijn nieuwe single van het van een voetbalclub. Ik bedoel, ik ben ook bij een toervereniging geweest, bij een hockeyvereniging, bij een, ja, allerlei verschillende verenigingen en clubs, omdat ik gewoon... Uh, deels is mijn werk ook werk voor een uh, amateurvereniging voetbalwerk. Ja. En dan zie ik gewoon ontzettend veel, uh, ik zie daar gewoon ontzettend veel mensen die met een club hard bezig zijn, met name op tijden dat de rest het nooit is. En als je die mensen vraagt, wat doe je het eigenlijk allemaal voor? Dan zeggen ze eigenlijk altijd, ja, ik ben trots op mijn club. En, en ja, toen dacht ik wel, toch was het wordt toch wel gewoon eens een keer tijd voor een liedje bij ja. deze mensen hoort, ja. wat ze verdiend hebben eigenlijk. Ja, dat is, eh, het is vaak eh, kosteloos. En eh, ja, ze zetten zich toch eigenlijk eh, inderdaad altijd in, in, in tijden dat wij eigenlijk eh, voor de buis zitten. Of eh, hè? daar zijn we ja, hun bezig. Het is bijzonder dat, dat, dat die mensen er gewoon zijn. Dat ze gewoon met clubliefde dit doen. En dat ja. wat alles moet geregeld worden. Materialen en alles moet ge gemaakt worden en noem maar op. Ja, ja, ja dat. Het is mij ineens toch een idee. Ik van nou, vroeger ging ik met mijn vader. ...fietste ik naar het voetbalveld... Ja. ...en ik zette zet morgens het fiets in... ...en verroest, uh, het fietserrek... ...en we lopen naar de kantine... En, uh, ...en we roken de geur van koffie... ...en uh, zo, zo begint het liedje ook... Uh, ja, ja. ...precies zoals dit. Is. ja stukje dus nou, nostalgie. Ja, inderdaad. Nou, ja, vroeger, kijk Voetballen van nu is, is niet meer het voetballen van vroeger natuurlijk. En dan praat ik over de tijd... ...dat, uh, dat uh, speelde Ajax, Feyenoord... Uh, ...en dan had je geen uh, betonnen kuip... ...en hekken ertussen... ...want dan zat er gewoon het publiek nee. door elkaar... Ja, dan kon je nog een sigaret roken langs de lijn. Ja, ja, ja, inderdaad. En dan kon je nog een malletje gehakt halen. Ja, dat klopt. Ja, dat is een tijd geleden. Helaas is dat ja, tegenwoordig niet meer. En dat, dat vind ik toch wel enigszins een beetje jammer. maar goed, Ja, de tijden veranderen. Ik ja. niet zeggen wat beter of slechter is. Maar... Nee, nee, maar wel behoorlijk anders. Ja hoor. Hé, hey, maar ja, mijn club, hij is nu al een tijdje uit natuurlijk. Uh, ben je alweer ja. uh, stiekem met wat anders bezig, uh, jouw kennende? Nee, dat niet. Oh. Wat ik wel <laughs> druk mee bezig ben, is dat wij, uh, uh, dat we zeker in aanloop na, de, na, na deze single, heel veel verenigingen hebben aangedaan en korte filmpjes hebben gepost op Instagram en uh, TikTok. Ja. En uh, meer een grapje, een soort van club tour, zo hebben we het ook betiteld. En ja. de club tour die leidt met name langs 80% voetbalverenigingen, uh, maakt niet uit welke, maar amateurverenigingen, uh, gewoon een kort filmpje opnemen, ik sta hier vandaag op het sportpark van D&D. En ik zie dat hier ontzettend veel trotse mensen zijn. En uh, nou, dan maak ik een kort promo filmpje voor die, voor die club. Ja, en leuk. dan zie je op TikTok en Instagram hoeveel reacties dat geeft. En kom bij ons. En wanneer kom je bij ons? En kom alsjeblieft deze kant op, dat ik eigenlijk daar wel een dagtaak aan zou kunnen hebben. Ja, je hebt je wat op jou alles gehaald. Ja, dat is wel leuk. En aan de andere kant, het moet uit op de lange termijn ook wat opleveren. Kijk, als, ja, ja. als ik nou bij heel veel voetbalclubs geboekt word en denk, feit. dat is precies waar ik het voor gedaan heb. Ja, ja inderdaad. Of onderdeel. Maar ja, dat is maar dat is even afwachten. Maar ik doe het met heel veel liefde en plezier. Alleen het is wel erg bij. Het kan niet zijn dat, ik, dat mensen verwachten dat ik, als ik zeg ik kom, dat het er ook moet zijn. Zeg maar. Nou ja, niet, niet dat je van Groningen naar Zandvoort rijdt. Eh, en dan zeggen van nou ja, ja het ik was zou leuk. Willen, hoor. Ja. Sorry? Ik zou het wel willen, alleen ik zou het wel willen hoor, maar ja, net wat je zegt. De... Ja, nee, maar goed, in de, de, de, weet je, uh, ja, er moet ook wat verdiend worden. Weet je, de auto. Ja, de, uh, de en ik doe het gewoon heel veel plezier en uiteindelijk is het natuurlijk te doen om die single en daar ben ik ook blij dat ik vandaag bij jou in uitzending ben om in ieder geval mijn muziek ik heb verschillende liedjes, het begon als een grapje ergens in 2004 en dit grapje duurt al 22 jaar en tussentijds als een komede, jij bent een wonder en met name als een die doet het ja als een ja, die blijft altijd ja precies, en dit zijn leuke uitschieters ik laat me vaak inspireren door de dingen die om me heen gebeuren en de vraag die jij mij net stelde ben je alweer bezig met iets anders, dat brengt me eigenlijk ook wel tot zo'n antwoord. Ja, op dit moment niet. Nee. Ik ben druk bezig met de filmpjes nog te maken. Maar aan de andere kant, uh, ja, ik doe inspiratie op, misschien vanavond wel. En ik onthoud dingen, dat, schrijf, dat zet ik in mijn telefoon. En gaandeweg de tijd komt daar iets uit. Wat misschien wel de input wordt voor een nieuwe single. Ja. binnenkort op vakantie of niet? Was wel waar. Ik, ben, ik heb het idee dat ik heel vaak weg geweest ben nou, al eens een tijdje weer aan het werk moet. Nou ja, ik weet. Ik bedoel, uh, misschien komt daar wat, uh, wat uh, uit dat je ja, zegt van dat, ja. Dat een, ja, vorig jaar inderdaad, wat Spaanse verlangen, die ja. heb ik daar opgenomen op een ja. vakantieadres zelfs. Gewoon met, met een buurman die om zeven uur morgen mij zei: we gaan er gewoon bij, bij Zons op, opkopen. gaan we gewoon eens een clip opnemen op een iPhone. Het is gewoon gelukt. En ja. de kwaliteit, ik, ik heb daar best wel veel leuke reactie op gehad, dat het eigenlijk helemaal niet onderdoet voor een mega professionele clip. Nee, maar Spaanse verlangenja is ook een. Ik vind het een, een geweldige plaat. Dus. Nou, dank je. Ja, dat ja, uh, iedereen moet lekker zelf beoordelen. Waar ik doe gewoon wat ik, wat ik ontzettend leuk vind, en waar ik energie van krijg, en dat doe ik al heel lang. Ja. En, en ja, dat je het nooit voor iedereen goed doet, uh, dat zal altijd wel zo blijven. Maar ik vind gewoon. Ik, het wa, ik wou niet zeggen. Ja. Nee. Ze zeggen altijd: hè, er is nooit een hele kok gevonden in die koken kan alle monden. Nee, precies. Daarom. Goede uitspraak, zeg. Ja, ja toch? Hé, hey, uh, René, als jij uh, nog even vertelt waar ze jou uh, kunnen volgen. Nou, wat ik al zei net, uh, als je het leuk vindt, René Becker met C-K-E-R, dus Becker. Kun je vinden op sowieso mijn eigen website, renébekker.nl of op Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Kun je de clips zien die ik opgenomen heb, onder andere ook bij voetbalstadions uh, FC Groningen en mijn betaalde verenigingen. En uh, ja, eigenlijk toets mijn naam in op, op downloadportals of nou, Spotify of Apple is. Eigenlijk vind je het overal wel. Het zou mooi zijn als mensen ik de moeite wil nemen om daar eens een keer te kijken. Ja, maar ook voor je agenda kennen ze daar terecht. Ja hoor. Oh, Oké. Okay. En hey, dan zou ik zeggen, kondig jij hem aan? Dan gaan we hem nog even draaien voor het nieuws. Nou, helemaal goed. Nou, mijn naam René Bekker, ik ben super trots dat ik ook bij ZFM Zandvoort gedraaid word met alle nieuwste single die speciaal bedoeld is voor iedereen die trots is op zijn club. En het liedje heet Mijn Club. Hey, dankjewel, René. En ik zou zeggen een heel goed weekend. Ja, dankjewel. En geniet vanavond. En ik hoop dat je een keer vaker voorbij mag komen. Is, uh, dat gaat zeker gebeuren. Alright man. Dankjewel, hè. Hey, dankjewel, man. Yes. Hoi, hoi. Ik zet mijn fiets in het rek. Ruik het na te gras. Ja, we mogen weer. De kantine stroomt vol. En de koffie staat klaar. Wat een geweldige sfeer. Alleen zijn we één en dat al zo lang. Welke tegenstand ook komt, we zijn voor niemand bang. Hier zijn we allemaal gelijk en we gaan volop in de strijd. Ja, dit is mijn club, mijn troep. Ik op mijn huid. En de strijd begint pas echt. Bij het horen van de fluit. Hier zijn we allemaal gelijk. En we gaan volop in de strijd. Ja, het is mijn club. Mijn trots. Klaar. Dit is mijn club, mijn trots, ja dat is maar alles waar en Hier op het maakt niet uit, want hier kom je altijd thuis De derde helft die kent geen strijd, die draait het om plezier Het resultaat dat telt hier niet, alleen gehakt Mijn club, mijn trots, wij vechten voor elkaar. Dit is mijn club, mijn trots, hier staan we voor je klaar. Oh, en dat was hij dan, René Bekker en uh, in mijn club. Wij gaan naar het nieuws uh, van 6 uh, uur. En uh, ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur. En wij sluiten het eerste uur af met Tino Martin. En toch zal ik altijd aan je denken. Hij komt er. Uh, en vanaf dat van uit. En ik ga jullie vast een voorkomtje geven. Ik. ik ben heel trots en de hoop dat jullie het mooi vinden. je uit, toch zal ik altijd aan je denken.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 Alles is zo grauw en kil. Wat ging wat ik had, toch snel voorbij? Toch zal ik altijd aan je denken. Vraag ik voor trots, jou na. Wordt de liefde steeds maar sterker? Wij deden mooie dingen samen. Toch zal ik altijd